8 uur. met het NOS-journaal. De regering van Suriname heeft het hoogste corona-risiconiveau... afgekondigd voor het land. En dat betekent dat de situatie onbeheersbaar is... en vanaf maandag geldt een totale lockdown. De veiligheid en volksgezondheid kunnen niet meer worden gegarandeerd. De ziekenhuizen waar code zwart geld liggen vol... en er is een tekort aan medicinale zuurstof. Nederland stuurt vanaf eind juni AstraZeneca-vaccins naar het land. Ook worden er twee zuurstofcontainers naar Suriname gebracht. Het is allemaal plastic in mijn... Ondernemersorganisaties VNO-NCW en, en MKB Nederland... zijn opgelucht over de aangekondigde versoepelingen. Ze zijn blij dat met deze stad musea, theaters, bioscopen... en andere doorstroomlocaties weer bezoekers kunnen ontvangen. Ook vinden ze een goede zaak dat horecaondernemers... na lange tijd weer binnen gasten mogen ontvangen. De Verenigde Staten komen met nieuwe sancties tegen Wit-Rusland. Die zijn gericht tegen negen staatsbedrijven waarmee Amerikanen nu geen zaken meer mogen doen. Aanduiding is de arrestatie van journalist Protasevich en zijn vriendin vorige week. President Biden noemt de arrestatie een directe scholvering van alle internationale normen. Het land werkt samen met de EU aan gerichte sancties tegen de top van het regime. In Beverwijk zijn gisteravond drie mensen neergestoken. Dat gebeurde in een pand in het centrum van de plaats. Eén van de slachtoffers is overleden. De twee anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is niemand aangehouden. Er komt geen onafhankelijk onderzoek naar de bestorming van het kapitool in Washington. Republikeinen hebben in de Senaat een onderzoek geblokkeerd. Zes van hen stemden met de Democraten mee, maar dat was niet genoeg. Bij de bestorming door Trump-aanhangers vlak voor de inauguratie van president Biden... op 6 januari kwamen vijf mensen om het leven. Het weer, de eerste uur in het noorden wat lage bewolking. Verder zon, in het binnenland wel wat stapelwolken. Het blijft droog, temperatuur rond 20 graden. In het noorden iets kouder. Morgen volop zon, dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Burgerveen is de vertraging 10 minuten. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Voor de aansluiting met de A4 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Mogen we oh, nou Arnavrie. Even wachten. Ja.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 En zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Tobak Leeft. Ja, daar zijn we weer. Tobak Leeft. Komt er nog muziek, dames en heren? Nee, gewoon niks. Nou, komt zelf wel, denk ik. Nou, dan doen we gewoon even een jingletje. Hello, Bonnie. We, we gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We gaan beginnen. Yes. Good morning. Good morning! Het is Toebak Leef. dat fijne toestel op aanstaan. Uh, ze zit weer rechts van mij. Ja, ik ben op tijd, hè? Ja. Ruim. Ja. Ruim op tijd? Ja. maar ja, was, uh, was je eerder wakker of zoiets? Nee, ik moet zeggen, ik werd wakker ook. Ik, uh, de wekker ging en ik was nog bezig okay. met een kerstshow voor CFM. Een kerstshow? Ja, met leuke platen en zo. En, oh. uh, heb je echt iets met kerst dan? Is dat, uh, ligt dat echt uh, dicht en opgepakt? Ik dicht weet het op, niet, maar ik heb wel toen uh, verhalen even op zitten lepelen over... Ja. Kerstballetjes uh, balletjes die stuk waren. En dat soort, uh, ja, van alles. Zo, dat heel diepzinnige ding. Bij. Ja, ja. Dat heb je als je in slaaf ligt. Nou, ik zat gisteren televisie te kijken. en toen dacht ik echt van. wat is dit nou, joh? Echt in de vooravond. Ja, een hele rare titel ook. Klinkt als de, de, de voorhuid. Weet je wel dat je denkt: wat aan. Wat, nou. wat, wat wat, wat. De hele tijd deze de muziek en allerlei uh, mensen gingen een verhaal doen... Ja, dat ze echt zin hadden in de nieuwe maatregelen. Nou, geen maatregelen, want we gaan steeds meer los, hè. Het was natuurlijk... Uh, dit was het. Maandenlang gold tijdens de lockdown gesloten tenzij. Dat wordt nu open tenzij. In principe gaan bijna alle sectoren en locaties onder voorwaarden weer open. Ja, dit klonk allemaal erg goed, hè? Zeker. Ja. Zeker. Zeker, terrassen weer open, dus alles zat, mogelijk. Ik moet zeggen, ik zat niet op zeven uur van... Ja, even horen wat hij nou weer te zeggen heeft. Echt niet? Nee, ik denk ik hoor het wel een keertje, weet je wel. Ja, je gelooft het eigenlijk allemaal wel. En dit was eigenlijk het goede nieuws. En dan verwacht je, je pakt de krant van de mat van vanochtend... ...dat je nou, daar komt dus hoor, even een kop. pagina, goed nieuws. Ja, je moet even een tijdje bladeren en ergens halverwege krijg je... ...oh, hier is nog wat corona-nieuws. Ja, het is geen drama meer, hè? Nee, ja, nee, dat toch is een beetje leuk. jammer. Hè? Nee, dat, dan krijg je toch andere verhalen? Het is niet zo interessant meer. Ja. Dus, uh, en dan krijg je het ook in de nieuws dit soort dingen. Het is dingen. best wel uh, opmerkelijk en ook wel riskant dat het kabinet nu al uh, rekening houdt met zoveel optimisme en zo lang vooruitkijkt. Want uh, dat is natuurlijk altijd het dilemma waar ze voor staan bij het bieden van perspectief aan de ene kant. En tegelijkertijd ervoor waken dat niet iedereen denkt: oh, nou kan er ja, weer precies. nog meer. Dan, gaat, uh, nou, dan, dan, gaan dan krijg je die, weer net... de zeiksnorren. Je krijgt je weer. Nou, ik vind het wel heel positief hoor. Volgens mij is het helemaal niet de bedoeling om het zo positief te zijn. Dat wilden we toch? Ja, kom op dan, pak uit! Ik word er blij van. Ja, ja goed, het uh, was ook een beetje duidelijk. Dat is nu ook de nieuwe categorie, was het ook weer. Uh... Europees Medicijnagentschap EMA heeft een nieuwe categorie aangewezen die ingeënt mag worden. Tieners van 12 tot 15. Ja, die staan echt in rijen te wachten om geprikt te worden, denk nou, ik. Volgens mij niet. <laughs> echt? Ja, ja, ja. In rijen? Ik heb echt zoveel ouders al gehoord. Ja, nee, ik sta echt al wachten om mijn kind te laten vaccineren. Nee, ik heb ze ook niet gehoord. Nee, weinig, weinig. Maar ik heb gisteren toch even zitten googelen, want ik had zoiets van, iedereen zat maar te pushen. Weet je. Je, moet gaan, want je moet niet aan jezelf denken, je moet ook aan anderen denken. Ja, Maar ik denk, wacht eens even, dat is helemaal niet bewezen... dat als je gevaccineerd bent, dat je ook niet besmettelijk meer bent. Maar, het schijnt een Brits onderzoek te zijn... die heeft dat wel bewezen... Dat, dat je veel minder besmettelijk bent als je gevaccineerd bent. Dus het heeft dus wel baat... Ja. Dus nou ja, dat vond ik goed om te horen. Nou ja, ik sprak, nou, ik, ik sprak hem niet. Ik, nee? ik, ik luister af en toe naar de podcast van uh, meneer de hond. Ja? En uh, die, nou, die laat zijn kind gewoon niet vaccineren. Hij vindt het zo'n onzin. Ja, ik ben echt zo nieuwsgierig over een jaar of zoiets. Dit duurt nog wel een tijdje natuurlijk, hè? Of dat nou zo allemaal langzaam gaat verdwijnen, al die, die, die podcastjes en al die sites, ja, weet je wel? Ja, ik denk het wel, want dan, dan, dan is niemand meer geïnteresseerd. Dan is de markt een beetje ja. verzadigd. Dan maar ik klaar. ben nu een beetje ook aan het kijken even van wat zijn nou de positieve effecten van corona. Oh, dat daar is nou een, een internetsite van? Daar is ook een internetsite van? Nou om. nee, ik had, gewoon, ik had erop gegoogeld, positieve effecten corona. En dan zegt ze ja, dus inderdaad van ja, de wereldwijde CO2-uitstoot is gedaald met 6%, maar, maar, 6%, 6, maar nou. toch. Nou. En in, alleen al in Nederland kan dit leiden tot een vermindering van bijna 20 miljoen ton CO2. Eh. Dat is 10% van de totale Nederlandse uitstoot. Dus dat is dan wel iets. Dat is wel weer positief. En Nederland heeft uh, ervaren dat thuiswerken een prettige manier van werken is. Tenminste voor één dag in de week. Ja. En de reistijd vervalt een ongestoord doorwerken is productief, kan productief zijn. Hè? Ja. Dat vonden mijn collega's ook. Die vonden het heerlijk om thuis te werken. ook. Dan bleef ik gewoon met de cliënten gewoon op de groep staan. vond ik vind helemaal geen punt. Ja. Nee, prettige nee. Ja, ja, ja. manier van thuiswerken. Ja, ja nee, goed. Het is niet voor iedereen weggelegd natuurlijk. Nou, je hoort het positieve ding aan de corona en we zijn bijna alles vanaf. Dus uh, tijd voor zonnige, zonnige muziek. ...dacht ik sowieso allemaal. Ginger Ninja plaatst dat weer jaren geleden dit. Je zegt dat goudsnouten die toepok leeft voor de zaterdagmorgen. Dat gebeurt niet waar. We doen toepasselijk Sunshine. Ginger Ninja Een plaat alweer van 21 jaar geleden, 2010, toen was het een grote hit. Dus ik kom uit Denemarken trouwens, dus, om even een hele volledige plaatje even te maken. Het zeg is maar. dus, zaterdagmorgen, we kijken altijd even de wereld in, wat er allemaal gebeurt. Vandaag staan er ook in allerlei dingen in de krant waar we even naar kijken. Bedoel, ook de geschiedenis, die aan ons voorbij trekt natuurlijk. Dus dat is ook, ook goed om te weten. En uh, je hebt alweer een aap? Ik heb een aap te pakken, ja. Een aap te pakken met een hele grote die zit op mijn schouder. Het lijkt ook, een je denkt, is het Jan Derksen? Oh, nee. Ja, hij heeft wel dezelfde snoer. Hij heeft dezelfde snoer, Ja, geweldig, inderdaad. Ja, ik kreeg met verbazing gisteren naar Bo gekeken. Op RTL 4 is het natuurlijk uh, en, uh, altijd de concurrenten van OP1. Ik kijk die programma's altijd door elkaar heen. En uh, gegeven, denk, ik zet hem even voor pauze, want het ging wel heel veel over Johan Derksen. Ik denk misschien oh. straks nog een ander onderwerp. Dus ik schakel, schakel weer terug naar OP1 en gegeven, schakel weer terug naar Bo. Ik denk, we kijken wat er nog meer in het programma zit. Nog steeds? Nog steeds. En, en, wat... en nog langer en nog langer. En jezus, Johan. Waarom? Het gaat de hele tijd over jou. Waarom? Waarom? Ja. Ja, goed, er schijnt een boek uit te zijn over zijn leven. En die man, ah, ik vind het een leuke vent. Maar ik, ik hoef nog niet echt 20 minuten of 25 minuten over Jongen ja. alleen te praten. Maar ja, maar ja, ja, ik wel... heb met Johan hetzelfde gevoel als bij, met Van Rossum. Een beetje. Het zijn een beetje van die kankerpietjes. weet je, een mopperen. Nu hebben ze een speciale ja. stem. En ja. uh, dat je even denkt van, oh, die zegt ook wat. Uh, oh, nou ja, wat grappig. Of, nou ja, ja, hij oh, wilde oh, ja, wil niet psychologiseren, boos zei hij, maar komt die, dat sarcasme en dat, dat kritische... komt dat vandaan het feit dat je vrouw... heeft je on, ooit onderaan de trap gevonden. Hè? Die, die oh. aan de trap gevallen en had een nek gebroken. En toen was hij 42. En toen had hij nog een, een kind boven zitten van 12. Die moest je dus zeg maar, naar bed van haar door te vertellen van... je moeder is naar beneden gevallen. Dat zijn natuurlijk wel dingen die maken aardig indruk op je leven. Dus hij, ja, maar, dan is de rest je... ook allemaal niet zo uh, zwaar meer. Dat, dat nee. zou kunnen inderdaad. Dat, dat, dat zei hij al eerder. Ja. Toen was je bij Johnny de Mol uh, Junior op uh, bezoek. En toen zei hij al van... ja dat heeft mij wel een beetje getekend door te zeggen van... nou alles wat, nu, wat ik nu tegenkom is minder erg. Ja. ja, ja Daar kan dus me iets is, voor ja, voorstellen. Je bent rock bottom. hè? Ja, dat is Zeker het, helemaal wat de bodem die je bereikt heb Dus ik heb wel echt wel respect voor die man. Ja, en ook ja. die, die opmerking die je maakt over Aquatie. Was het Aquatie? Ja, dat vloepte eruit. Het was een beetje een foute opmerking. Maar eigenlijk ja. kan het ook wel weer. Dus ja, maar weet je, het voordeel uh, wat wij hebben... Wij hebben vijf luisteraars, dus uh, dat gaat... Ik vind het dan vrij aan de hoge kant, die cijfers. Ja, oké. Okay. Aan de hoge kant. Maar uh, ja. ja, als je inderdaad publiek bent, ja, dan wordt het allemaal zo vergroot. Ik denk, nou, als ik echt inderdaad zo bekend zou zijn, ja. Dan hebben ze ook genoeg uh, voer. Ja. Om, uh, bij jou ook wel volgens mij. Hij viel wel een beetje van het hoofdstuk af. Ik denk, het is een mopperpont, een mopperkont. En uh, doe maar gewoon. En dan zit je echt bijna een half uur naar het leven van Johan Derkse te luisteren. En denk ik, gast, en je zit er gewoon bij ook, als ze nou over je heen gaan, maar... Dan zou ik dan zeggen: Jongens, het is nou wel klaar hoor. Kunnen we over andere zaken gaan praten in plaats ja, van over mij? Maar als je ego gestreeld wordt, dat is het natuurlijk is wel heel het is, erg oh. lekker. Oh, Zo'n belangrijk leven door, heb oh, hier ik al. ook niet door. Ik je kan uh, opboenen. Op ja, ja goed, ik zal wel jaloers zijn. Ik denk dat dat het is. <laughs> ik denk dat het is het denk ik. Ik wil het ook een half ja, uur over ja. mijn leven praten. Het wordt maar nog wel een hele doel, hoor. Maar dat is wel waar we op zitten. We vinden het toch fijn als we op een gegeven moment even hoog zitten. Ja, stel je en voor dat iedereen naar je opkijkt. Moet je je voorstellen, een interviewer in de toekomst zegt: Ik wil een interview met jou, een half uur over jou praten. je. Oh, mijn God, hoe gaan we dat vullen, joh? Vullen? Oh, dat gaat vanzelf, hoor, volgens mij, met jou. Echt? Jij vult iedere zaterdag ook een twee uur lang. Ja, nee, meneer. Dat, kan dat gaat ook wel zonder problemen. Onzin, ja. <laughs> ja het maf, wel had zijn eigen boek niet eens gelezen. Hij oh, had het eerst hoofdstuk oh. geprobeerd, net zoals die Hij andere. Hij er niet geit, doorheen. Net zoals de geit, die had zijn eigen boek ook niet gelezen. Echt. Maar nou, eerst hoofdstuk keek ik altijd en jezus, er staat best wel hoop onzin in. Maar ja, het is ook wel weer waar. Maar ja goed, in mijn programma zeg ik zoveel onzin. Dus als de rest van het boek ook onzin is... dan mag er wel wat onzin bij in het leven. Helemaal geen punt. Ja, nou, dus dat dan kan je het ook. allemaal relativeren. Goed, wat was er met die apen? Ja, met die apen. Ja, Britse ja, onderzoekers. Ja. Die hebben apen zitten onderzoeken. En ze hebben ontdekt dat kleine apen... nemen het accent van andere apensoorten over... als ze in hun gebied gaan leven. Oh. Dus dat is net als met mensen. Britten die naar de Verenigde Staten verhuizen. Met uh, die nemen het uh, Amerikaans accent... na verloop van tijd ook over... En de Nederlanders nemen het Vlaams accent ook over als ze naar België emigreren. Ja, je ziet het ook. De Belgische of Limburgse mensen die nu in de media zitten, die hoor je ook niet meer met de zachte G. Nee. He, zoals de Chantal Jansen en zo. Oh, ja. De onderzoekers baseren hun conclusies dus op onderzoek... naar vijftien groepen van twee soorten ta tamarins. Dat is een soort aap. Waarschijnlijk de Johan Derkse aap, zal ik hem maar noemen. Als, ja. je, als je ze snor ziet. <laughs> de keelklakken van de twee apensoorten... die zijn, ze zijn maar goed als een eekhoorn hoor. Maar die ver, ver, ver, ver, ver, uh, vertoonden veel meer overeenkomsten... wanneer ze in hetzelfde gebied gingen wonen. Dus, nou, maar het, het, het lijken het, het wel zo veel wel. verschillende talen, hoor, die avond. Het lijken gewoon wel net mensen, joh. Ja, dat zijn of, het ook. Om, wacht, oh nee, wij mensen zijn natuurlijk ook gewoon dieren. Ja. Ja, dus jeetje. Ja, het is hetzelfde als dat je een foto ziet van zo'n... Uh, van zo'n uh, klein vechthondje... die tegenwoordig zo uh, bekend zijn. Zo'n klein... Uh, oh ja, ja, ja. Met die uh, afgeplatte snuiten en daarnaast de wolven. Dat je denkt van, wat is er gebeurd in de natuur? Dat het van zoiets... Nou, zoiets gegaan is, dat geldt voor apen natuurlijk, ieder Ja, eigenlijk wel. Je weet het ook wel, maar goed, soms moet je weer even op de dingen gewezen worden dat het allemaal gewoon dieren zijn. En dat we allemaal dingen van elkaar kunnen leren. Dat is belangrijk in het leven. Ik wil van elkaar leren. Als je de radio maar uit van los, kan je niet leren.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 Ja. Wel heel moeilijke uren, achter de wacht. Zegt u dat wel? Het was verschrikkelijk. If it was right, you wouldn't have to think twice. I know inside that you were just my type. When there were two hearts in this house. But one broke. One broke. Doesn't matter Zou kunnen, zou kunnen. Hij zou op de alternatieve lijst kunnen van kerstplaten. Wat is er nogal over de kerst? Jolande zat dat een van de kerstdroom? Ja, een kerstshow. Een kerstshow, zag je. Een radio kerstshow van ZFM. Van ZFM. Zo. Ja, je hebt, uh, ja, hebt uh, flink Ik heb er weer zin in. Kees, <laughs> de zon is nog niet doorgebroken, maar jij hebt al zin in de kerst. Ja, zeker weet Kijk, het niet. Ook. Maar ja, het is over een maand. we uh, zitten uh, precies op de helft weer. Hè? Dan kan je weer tellen naar kerst. Je, heb jij een vaste datum ook dat je kerstboom... vast tevoren is gaan halen en echt... Uh, je, oh ja, nou mag het weer. Ik mag nu weer... de, de kerstboom neer gaan zetten. Of dat ja, niet? Misschien wordt het afgelopen jaar toch... een, een, een specialere andere kerst als dan ooit. Oké. Okay. Natuurlijk... Moet die over? Ja. Ja? Nou, ik, ik ben heel benieuwd of de komende dus weer helemaal extravagant... en helemaal met allemaal mensen... en weer kerstsamenzangen en... nachtmissen en uh, kerstkoortjes... Daar ja, heb ik eigenlijk wel zin in. Er is wel heel veel optimisme bij de regering. Ik weet niet of dat allemaal wel goed gaat, altijd op optimisme. <laughs> optimisme meen... zijn nou? op opportunisme, zou je Opportunisme, dat is weer wat anders. Oh, is wat anders. <laughs> dat is weer wat anders. Ja, ja, ja, ja. Ja, goed, we hadden de vaccines en I want to be inside your headphone. Oké, okay, dat kan je eigen podcast of luisteren van niemand. Ik ruim wel wat voor je in. En erachteraan hadden we Lua Heater en ze had het over telefoon. Nou, allemaal wel iets wat je op je oor kan, hè? Dat is wel duidelijk. Ja. En zij heeft een nieuwe CD uit, die heet Private Sunshine. Als je haar CD luistert, dan is het glimlach op je gezicht. Het zonlicht licht in, in je huiskamer. Oh. Weet ik wel, ik lul wat op. Nou ja, vandaag ja. hebben we het, dus het is hier. Ja, het is zeker, ja. het is mooi weer. Het gaat de goede kant op. Iets wat minder mooi is vandaag in de Telegraaf te lezen. Breed uitgemeten, het begint op de voorpagina. geldverspilling bij Defensie. 125 miljoen voor een mislukte afweersysteem. Het gaat over de AG, ja, AG Babs. Het staat voor Army Ground Based Air Defense System. Dat is een raketsysteem. En die kunnen verschillende uh, richtingen op kunnen ze een raket lanceren. En een radar systeem erbij. Die kan uh, detecteren wanneer een uh, vijandig raket onze kant op komt. Die kan het heel goed meten en vrij snel reageren erop. Op 20 kilometer afstand kunnen ze al iets. Op 20 oh. kilometer okay. hoogte kunnen ze al iets zien. Alleen, dat ding staat dan ergens. En dan hadden ze een radioverbinding met het apparaat. Eh, met de controle. Zo van, oké, okay, nu kunnen we op de knop drukken. Alleen, toen drukt op die knop. En dat en het knopje dat, deed ik dat, knopje daar ziet. De Die radioverbinding was heel slecht. In het begin oh. deed hij het wel, maar die was niet helemaal beveiligd. Software update eroverheen. Toen deed hij het helemaal niet meer. Toen dacht ze van, hoe moet je even weer... Jij, hoe kan het nou? Geef met andere dingen proberen. Met een, met een radio werkte ook niet helemaal. Nu uiteindelijk werkt het wel. Maar dan moet je een glasvezelkabeltje uit, uitrollen. Van tientallen meters. Op ja. afstand. En dan moet je hem aansluiten. En dan kan je hem dan eigenlijk... Zou het misschien wel kunnen doen? Dan zou je het wel kunnen gaan doen. <kijkt> Alleen is het weer niet zo precies. Dat kost hem 125 miljoen. Daar zijn ze al bijna tien jaar mee bezig. Om dat goed werkende te krijgen. Jou, en, en nu een nieuwe. Daar zijn ze nu mee <kijkt> bezig. Dus die 125 <kijkt> miljoen is echt roepen down, dat the, ze drain. Meegang, down dit, the drain. Dit is gewoon down the drain gewoon. Dit is oh, echt dat, erg hè? dat uh, Army Ground Based Air Defense System is... Uh, ja, ik heb hier dan een ander systeem. Dat in is, the ground. Uh, dat is ook een beetje overbodig. Maar dat werkt psychologisch. Want het schijnt dus dat bij verkeerslichten... dat, uh, dat, uh, dat heel vaak nepknoppen zijn. Nep dat druk je oh. op een knop. Oh, okay. Maar eigenlijk uh, reageert het systeem sowieso al op de lussen in de weg. Want daar zit een soort magnetisch veld in, hè? Dat merk je inderdaad hè. Ja, ja, ja. En dan, ja dan kan je net zo goed kan je inderdaad die, die, die paaltjes weghalen, want het heeft gewoon geen zin. Oké, okay, ik heb juist wel eens gehoord dat je, ook wel dat, dat, dat je met een, een uh, app uh, in kon invloed kan uitoefenen op dit. Uh... Dat je een groene golf maakt voor je fiets. Ja, oh, dat dus... wel. Daar waren ze mee bezig. Maar dit is helemaal oh. de andere kant op, zeg maar. Dit, ja, ja, dit en... Laten ze denken dat je meedoet. Oh, zo lekker. Ik kan zelf bepalen wanneer ik kan oversteken. Ja, Gerard... deze dag. Gerard Terkolen, dat is een verkeerspsycholoog. Ja. En die, die zegt het ook al: van het licht gaat vanzelf op groen, omdat je over een lussen rijdt. En die knoppen zijn overbodig geworden, want uh, hij zegt ook, ja, die knoppen zijn vaak kapot. Heb ik, uh, maar dat, ik heb dat nooit willen beweren, maar uh, vaak is het zo dat gemeenten vaak te maken hebben met achterstallig onderhoud. En dat een wel of niet functioneerde knop op een verkeerslug heeft gewoon geen prioriteit. Want Wacht het, even, hij veronderstelt iets, maar heeft geen harde bewijzen, hè? Nee. Hij zit gewoon weer even lekker te prikken. Maar Kijk hij zeg, iemand reageert. maakt gewoon eigenlijk vrijwel niet uit, want... Uh, het gaat op de automaat vaak. En dan denken ze ook van ja, mensen, maar mensen vinden het fijn. Omdat ze het idee hebben dat ze dan op een knopje drukken. Dat ze, dat ze dan invloed hebben. Ja, ik vind eh, gewoon, gewoon als je een normale fietser bent moet je gewoon voorrang krijgen. En die auto kan wel wachten dan. Ja, maar ik heb altijd het idee dat druk je op zo'n knop. Ja? En dat je net die, die pento met James Bond. Dat als je weer drukt dat hij dan weer uitgaat. Okay. Dus dan denk ik, heb ik nou wel drie keer gedrukt? Want als ik vier keer druk dan gaat ik ben, hij weer ik, uit. Ik, aan, ik ben al hel... Aan, uit, aan, ja, uit, Ja, oh, die meneer. Ja, ja oké. Okay. <laughs> Ik ben altijd heel sociaal. Ik ga bij zo'n zo punt staan en dan kijk ik omheen. Met hoeveel personen zijn we? Dat is een schaapachtig aan te... Hoeveel personen? Weet ik hoeveel ik moet drinken? Nou ja, de krijg je nooit reactie. Dat ze helemaal niet leuk. Dat snappen ze helemaal niet. Nee. Zorgens vroeger denk ik, hou op man, ze, wat zei. Is dat voor een rare man? <laughs> een rare man. <laughs> Nee, goed. Nou, Daarom druk ik maar één keer, daar ga ik alleen over, hè? En dan druk ik en dan zoeken ze het verder ook oh, maar. Oh, God. Je wordt echt, uh, je dunkt gek volgens mij langs de wand. Nee, stadsgek. Ook ja. wel, ja. Zeker, ja, kijk uit. Zeker, kijk uit voor mij. and free Ik ken het helemaal niet. Maar goed, daarvoor draai ik het ook op de rij. Dus ook de Wish MC. Wish the MC is het. En het heet the world is fucked. Nou zeg, kom op zeg. Even een beetje positiviteit hebben we wel nodig in deze tijd. In plaats van alleen maar zeggen dat the world is fucked. Daar zijn we natuurlijk dus uh, niet meer bezig hè. Zandvoortse berichten. Yes, Zandvoortse berichten. Herinrichting van Kameling uh, Onnestraat is begonnen. Het wegdek uh, en de parkeerplaats en de stoepen moeten onder... onder Handen worden genomen. Het is een nieuw noord. En uh, het is, uh, wordt ook een 30 kilo, kilometer zone uitgemaakt. Uh, Drempels. En voor het oog wordt het smal gemaakt. Waardoor je dan minder hard gaat rijden. Ik ken het wel. Weet je, dat je denkt, van, oh dat past allemaal net. Nou rustig rijden. Wordt ook een voetlangs gemaakt. En wat extra groen. Bomen. En hetzelfde aantal parkeerplaatsen blijven wel. Want ja, Santa staat bekend omdat ze zomaar parkeerplaatsen weghalen. Nou, dat is alleen de boulevard. Nu sla ik door. Maar goed, ze zijn nu bezig met... Vorige week zijn ze dus de Straat en de Watstraat bezig. En alles, is alles gereed. Over die, dat, hele, dat duurt nog wel even. Dat moet ergens voorjaar 2022 zijn. Dan gaan ze nog het laatste gedeelte van asfaltlaag eroverheen gooien. En dan is het helemaal klaar. <kliek> en, eh, nou goed, tijdelijk... Bepaalde gedeelten zijn afges, afgesloten. Bewoners- en eh, bedrijf, bedrijfsverkeer kan er wel heen natuurlijk. Maar uh, nou, hou er even rekening mee bij, bij de kameling Ornestraat. Goed, wat er meer? Oké. Okay. Ja. ja. Het schijnt dus uh, dat het Single Beach Festival het beste e event van Nederland is geworden. Dan denk je van, hoe kan het nou? Maar het was nog wel voor de uh, coronatijdperk. En uh, ze hebben de Gouden Giraf Publieksprijs gewonnen. Want uh, wat de Oscar, uh, die Gouden Publieksprijs is de Oscar voor de filmwereld. Oké. giraf is dat voor de evenementenbranche. Omdat ze hun nek uitsteken om iets ja. anders te doen. Een beetje buiten de ja, bo ja, ja, ja, box. Ja, ja, ja. Oké, okay, mooi bedacht. Maar ja, dit jaar hebben dus 70 instellingen uit 2019 uh, gestreden om de Velbegeerde Award. En uh, door, door deze creatieve instreek uh, kregen zij dus de meeste stemmen. Dus okay. dat is wel mooi. Want uh, overal op het festival kon je op een grappige manier nieuwe mensen leren kennen. Want naast de drie muziekarena's deden zingers ook mee met allerlei... Spelletjes, zoals een, een zwemband, date en een muziekbattle. En je kon er zelfs een slippertje maken. Alles uiteraard met een grote knipoog. <coughs> en het festival werkte wel drempelverlagend. Want 35% van uh, de 1500 bezoekers... heeft na het festival een singlevakantie geboekt... bij de organisatoren van uh, ja, maar wat, Villa 5. Ik, ik las het ook. Maar wat zegt dat dan? Dat ze eigenlijk gewoon ingeluisterd zijn? Of dat ze nu op zijn. Nou, dat ze de te leuk vonden... Het oh, okay, dus, echt... ze, ze, ze zijn dan single vakanties... waar ze waarschijnlijk leuke activiteiten doen, waar de mensen makkelijker aan meedoen. En dat ze dan misschien makkelijker alleen op vakantie gaan. Oké. Okay. Dus, ja, uh... oké. Okay, maar goed. Nou, ik, de, deze cijfers zeggen toch niet zelf wel. Maar goed, was, vorig jaar was het bij het Beach Club Barefoot Cottage. Dat was in 3 augustus 2019. Dat was vroeger. Nou, het komt allemaal wel weer terug natuurlijk. Straks met testen en uh, met een paspoort kom je overal binnen natuurlijk. Nou, verder is er nog uh, vallen voor, uh, voor ouderen natuurlijk. Dat heeft grote gevolgen. Uh, daar is een cursus. en daar kan je binnenkort uh, bij pluspunt. Daar moet je inloggen. Dat is allemaal nog zeg maar, op afstand. Online kan je alle filmpjes bekijken. En dat is dinsdag uh, gaat het gebeuren. Van 2 tot 3. En uh, ja, heel veel ouderen wonen nog zelfstandig. En eh, als ze nog vallen, dan kan dat één keer allemaal afgelopen zijn. En eh, Team Sportservice en dus eh, Pluspunt die werken samen om deze video in deze filmpjes goed uit te leggen hoe je dat moet doen. Als je toch van met de beentjes loskomt van de grond, hoe je dan weer neer kan komen. He? Ja, je weet het niet. Nee, je weet het niet. Het kan zo in één keer afgelopen zijn. Andere Zandvoortse berichten zijn... Ja, een zonnepanelenactie Zandvoort doet u mee, zeggen ze. Verkundige regionale installateurs bieden Zandvoorters de mogelijkheden om zonnepanelen te laten installeren tegen gunstige prijs... Maar de gemeente ondersteunt deze actie. Want ze willen natuurlijk graag dat Zandvoort een schone gemeente blijft. Weet je wel? Ja. En uh, je kunt dus uh, vrijblijvend kun dus een specialist langs laten komen. En er is dus eigenlijk een uh, e-mailadres: e dit heet duurzaambouwelijkheidnl slash En er is ook nog een online informatieavond op 9 juni om 8 uur 's avonds. Je kunt de bijeenkomst alleen uh, volgen als je zich vooraf aanmeldt. Via actiesantwoord.nl. Dus nou ja, als je toch nog over zit te denken... ik wil wel een zonnepanel op, op een garage. Ik zag laatst gewoon ja. een garage naast zijn huis. Daar stonden ook drie panelen op. En ja, en zijn dat ze dan niet zo uh, uh, zichtbeïnvloed... Uh, dat uh, Dat je denkt van nou, wat een rotgezicht, Want dan staan ze gewoon uh, op een plat dak... een klein beetje omhoog zo. Weet je. Ja, dus, uh, nou het was straks ook wel een serieus Zicht vervuilend, dat bedoel ik. Ja, oké. Okay. Ja, nee, daar gaan we sowieso wel het verhaal over. Doen, dat het hele weilanden volgebouwd wordt. En er komen zelfs zonnepanelen. In het begin riepen we maar, er moeten meer komen. Maar nu komt het straks het punt van, kunnen we het allemaal wel terugleveren? Want het energiebedrijf denkt van, uh, hallo, we leveren stroom hoor. We gaan al alle stroom opnemen. Ja, maar daarnaast... Die leidingen kunnen wel... dat allemaal niet aan. Daarnaast wil ik ook nog wel een, een, een, een vuist maken. Want... Het is ook zo als al die, zon, al die zonnepanelen in die weilanden gaan staan. Ja? Kunnen daar dan nog wel genoeg bloemetjes en bijtjes zijn? Dat is ook Gebruik dat dan weer inderdaad om een beetje te, te zaaien en zet er ook bijenkasten neer of zo. Het moet je, op daken. Ja. Nou, nee, dat hoeft niet. Hè. Je kan, het hoeft niet. in weilanden. Het wordt ook, in sommige landen wordt het op het water gelegd, hè? Heb oh je ja, ook wel eens gezien? Ja, klopt. Het moet eigenlijk op daken, maar ik, ik sprak laatst met mensen die, die zonnepanelen plaatsen. Die zeggen, maar ja, dat, dat roepen ze steeds meer in de media. Het moet op daken geplaatst worden, maar sommige daken zijn er toch niet helemaal geschikt voor. Oh. Omdat uh, de, de, de, de panelen steeds zwaarder worden belast omdat de winden toenemen. En de, ja, de winden die zorgen dat die panelen van het dak afkomen. Ja, dus je moet er ja, meer er loopt op komen. Weer gevaar. En niet elke dak is geschikt voor zonnepanelen. Dus laat je goed informeren voordat je denkt, ik laat er even 300 op plaatsen. Ja, ja, met wat tegels erbij, dan er komt het naar beneden, dames en heren. Goed, dat zo voor de zandwoordsbergen. Dit is een wel. Dit is even een lekker zomersmuziekje. Gaat over Frankenstein. Claire Rosenkrantz. I am so sick of all these pretty boys trying to act like shit. And I just want it. They would Bye. Laat je er maken over je vorige date. He? Altijd geinig. Frankenstein... Was dat zijn naam? Oh nee, zo noem ik hem even gewoon. Vorige dates. Oké, okay, nou, het was het leuk? Ja, het was wel gezellig, maar het was niet mijn type. Frankenstein was jouw vorige date? Ja. Oh. Dat zingt deze dame over natuurlijk, Frankenstein. Ik vond zeker, die, die schroef vond je natuurlijk wel erg leuk. Die schroef in de zijkant van zijn nek. Ja, die, ja. daar kan je mooi aan vasthouden. Ja, zeker, daar kan je mooi met stellen ook, weet je. Dan, dan kon je het tegen zijn hoofd allemaal ronddraaien. Echt een hele aparte vogel dit. Goed, Frankenstein van Claire Rosencrantz. Het is de zaterdagmorgen. Het is bijna al een kwart van negen straks. En het tweede gedeelte is ook een stukje geschiedenis vandaag 29 mei. En oh, uh, er waren weer op. er was echt zoveel. Ik moest echt kiezen. Ja, er waren te veel leuke dingen gewoon al in de geschiedenis. Dus uh, nou, wie weet moeten we het eigenlijk in twee knippen dan? Dat ja, goed? Oh, nee, gewoon nee, een uurtje of zo. Nee, ja, dit, ja. Alleen maar geschiedenis bij Toebak leeft. In de zaterdagmorgen. Oh, mijn god. Twee uur lang gewouwen over geschiedenis. Nou, doe maar niet. Nee, goed, wij lezen in de krant dat gisteren, het uh, is dit weekend en al doet natuurlijk. Ja. ja, en uh, nou, koningin uh, Willem-Alexander en Maxima hebben gisteren de hoge drukspuit onder de arm genomen... en hebben meegedaan bij uh, vrijwilligersactie. En dat was in uh, de Paulus, in een cultuurcentrum uh, in de Pauluskerk. En normaal worden uh, de dingen heel veel binnen gedaan, Zullen ook vrijwilligerswerk. Nu moet het eigenlijk alleen maar buiten gebeuren. En uh, nou, ze hebben zich uh, ja, ingespannen. Ik zie hier ook dat hij helemaal met een schop... ook in de grond aan het steken is geweest. Zo! Ja, die is echt... Uh, muisjes opgestroopt. Ja, maar ja, kijk, dan, je kan je dan wel van je beste kant laten zien, hè? Echt, maar eigenlijk denk ik mezelf... willen wij de koning met een schop in de grond zien steken? Willen wij dat echt? Ja, het is niet als de een, buurjongen die we aan het werk zien. Nee, maar hij was toch voor een, een bepaalde samenleving uh, die samenwerkt. Participatie Ja, samen. participatiemaatschappij. Maar ik hoop dat hij daar boven staat. En dat hij niet uiteindelijk gewoon uh, alle klusjes in de tuin gaat doen. Nou, hij mag best wel wat meer participeren voor uh, de gelagere Ja, hij mag wel wat meer krijg. bewegen bedoel je. Nou, nee, zeker. Ja. Maar goed, dit is het hele weekend nog hè. Dus uh, ja, je moest je wel opgeven voor activiteiten. Tegenwoordig kon je, vroeger kon je nog eens gewoon even binnenlopen. Maar dat kan tegenwoordig niet meer. En twee jaar geleden hielpen uh, Prins Constantijn en Prins... Uh, prinses Beatrix ook nog mee met het opknappen van muziekinstrumenten. Dat was ook een mooie grap om te zien. Ik weet niet wat ze dit keer uh, aan het doen zijn. Denk even niet dat ze volgend jaar gewoon weer instappen. Ja. Ja. Ik denk het ook wel. Misschien ja. dat Beatrix uh, helpt met de met, uh, uh, uh, kwasten schoon te maken, zoals ze altijd van het schilderen. Maar die, die, die filmpjes zijn zo geweldig. Ik zag laatst van Lucky TV ook dan. Oh uh, ja, dat. Dan zeg ik van, man, man, waar ben je? Ja, ik ben even aan het schoonmaken hier, hoor. Ja, mam, daar heb je toch personeel voor? Ja. Dat is wel erg komisch. Gisteren zag ik ook die Lucky TV. Dat, ik denk dat ik wat in het nieuws gemist heb of zo. Maar ik totaal niet de, de, waar het over ging. Oh, okay. Heb je hier de hele dag zitten knippen? Of had je nog andere activiteiten, denk ik dan? dan dat komt ook, vaak bij mij op als ik Lucky TV zit te zie kijken. Je ook zo filmpje, en dan zie je ook zo'n filmpje. En dan zie je dat ze niet helemaal in beeld is. Dat is blijkbaar dat iemand probeert met haar te videobellen met Beatrix. Ja? En dat ze dan van, ja, mam, doe die camera doe die nou goed. Oh, oh, ja, ja, ja, Alexander, ik heb... En dan zie je nog maar alleen de onderkant of de bovenkant. Echt zo grappig. Ja, ja ik word er altijd wel een lach Jazeker, hij heeft er een, uh, ja, een goede handel in gemaakt. En nu zit hij bij uh, Bo. En hij staat vroeger zat hij bij uh, Wereldrijd Door, geloof ik? Ja, de ja. Wereldrijd door. Ja, ja. Ja, dat ja. ja, is Goed. bijna hetzelfde. We kijken, een hoogbejaarde eet heerlijk uh, zijn dochter op. Ik had ervoor, ik heb je nee, nee, uh, alles in beeld. <laughs> Vandaag heb ik maar een ja, Je moet, de je moet niet uh, de, de, de, de crux alvast vertellen. Ja, Oké, okay, sorry. Uh, Britse vrouw die... Uh, haar ouders die wilden graag uh, paté hebben en zo was dat vergeten. Uiteindelijk uh, bleek dus uh, dat ze kattenvoer had gegeven aan haar ouders. Oh. Want de dochter die ging regelmatig door de coronapandemie boodschappen doen... voor haar moeder Margaret en stiefvader Lincoln. Die is al 95, zeg. En uh, ja, ze scheidt daar weer meestal voor voor de huisdieren van het andere eten. Maar dat was ze deze week vergeten. Oh. Dus toen ze weer op bezoek was bij haar ouders... vroeg haar moeder dan ook, wil je wil je weer meer van die lekkere paté meenemen? Want ze hebben zo'n heerlijk dineetje gegeven met brood en paté. En Angela had echt gezegd, ik heb helemaal geen paté meegenomen. En nadenken, hoe kan dat nou? Ja, nou, toen had ze dus uh, de kattenvoer gebruikt. En ze had zo hard gelachen. Ze, ze zegt zelf, I almost speed my pants. En ook uh, de moeder en zus die, lachten zich helemaal dood. En uh, die, die vader had alsof, probeer je mij te vergiftigen... Nee, waarom? Uh, dat ja, is gewoon niet vergiftig. Niemand rond. is ziek geworden, want de paté was op basis van tonijn. En het grappige is, mijn, ik, ik had een zus en die uh, had ook katten. En die zat er ook altijd van het kattenvoer uh, te snoepen terwijl ze dat in deed. Want het rookt best lekker. Weet oh, vandaar. Het is, dan vaak, het schijnt het is niet dan bijna dan ervaring voor kattenvoer, maar goed. Nee? Nee. Mm -hmm. Maar het schijnt dan vaak wat, uh, wel wat zouter te zijn. En op zich is zout natuurlijk ook wel een smaak die, die, ja. uh, die, die eten lekkerder maakt. Natuurlijk, ja, zout zit het overal in. Helemaal geen punt. Maar ja, als jij kattenvoer doet en je bak er een uitje bij en dan doet het kattenvoer uh, er doorheen... dan is het best lekker, hoor. Ik denk als je honger hebt dat je het wel naar binnen schuift. Ja. En ik bedoel, ja, een kat wil je toch ook een beetje verwennen. Dus sommige kattenvoer zou heerlijk zijn. En ja. misschien denk je dan, nou, oh, lekkere partij, Dat dus smeer ik zelf op brood. Helemaal Soms, geen punt. Als je naar die prijs kijkt, dan, dan is het gewoon uh, door een chef gemaakt. Ja, dat zou je bijna denken. <lacht> nou nee, ja, goed, ik doe me altijd denken aan. Uh, ik weet nee, tijd volgens mij het niet ooit verteld. Maar goed, ik was ooit op een feestje, jaren geleden. Echt, vol corona. Ik zeg het nog wel even, anders krijg ik nog weer boze mailtjes erover. Bom. En toen zaten we met de al op de bank. En toen kwam oma uit de wc. Die zegt... Oh, wat heb je van die lekkere snoepjes uh, in de wc? Bij je. Oh, nou, mooi. En de gever staat te denken... Maar er liggen helemaal geen snoepjes op de wc. Dus, dus ik ga naar de wc. Ik ga zo eens met een je rondkijken. Lachen van dat potpourri Ken je dat? Dat oh, zei van die ja, potpoorie. Ja, in de. met een geurtje. Een geurtje, dat was echt... Vroeger Deze was dat hip. en en daar, en daar had ze in lekker zitten knagen. Zo. Hmm. En Er zat wel een lekkere, frisse adem daarna, nou, dat was wel weer leuk. Ja, dat ja, ik vind het ook wel. Dat is wel weer gaaf, natuurlijk. Nou goed, straks de stand bericht met weer. Oh ja, dat ik allemaal groepen. Wees maar, ze hebben een lekker apart plaatje. Lekker dwarsigheid, dat past hier altijd al. Fox Lane en flashing lights underground. place in mountains and near countryside. times. on the ground. Shiny Het is korter dan ik dacht. Goed, uh, uh, Fox Lane. Het heet uh, Flashing Light Here Underground. Zeker. Het is uh, toebekleefd. Uh, het loopt alweer tegen negen uur. En uh, ik zit even kijken. Je hebt, ja, oh, je hebt weer zo'n... Ja. Uh, ja, je, ja, je hebt, hebt er iets raars gevonden. Nou, raar. Wel grappig. Ja? Dat is een kerveneigenaar eigenaar uit Armuiden. Dus die niet eens zo ver vandaan. Die hoefde dinsdag maar 10 minuten te rijden... om zijn de nacht de gestolen kerven in Velserbroek terug te vinden. En in de caravan lagen tot zijn verbazing... drie mensen te slapen. Oh? En uh, ja, een 33-jarige man, man uit Haarlem, eentje uit Hermuiden en eentje uit Amstelveen. Hij is de politie gebeld, ja? hij is niet zelf gegaan. En uh, de caravan was uh, onbeschadigd en hij heeft gelijk zijn uh, caravan weer mee kunnen nemen. Maar ja, nou weten ze wel waar die caravan stond, hè? Ja. had hij voor zijn huis staan en hebben ze waarschijnlijk aangekoppeld en zijn weggegaan. <laughs> maar dat, dat kan natuurlijk, hè? Het is altijd zo heerlijk om je, eigen, om je eigen hut te hebben. Je eigen camper ook. Dat is niet aan te slepen momenteel. Ja, ik vraag me inderdaad af. Want soms staan mensen dan buiten zijn een caravan aan het uh, regelen en zo. Ja? Maar je kan een caravan natuurlijk zo afkoppelen. En dan, uh, en dan achter je eigen auto. En, en je rijdt weg. Ja. Dat is, die zet je niet op slot of zo. Je maar ja, je kan zo'n dingen op maken. Zo'n bak dat je die niet uh -huh. op kan. Dat kan wel hoor. Alleen beveiliging kan je maken op zo'n. Okay. Uh, ja, deze man was er misschien. Ik uh, dacht van. Ik geloof in de goedheid van de mens. Nou, het is wel leuk. Het is natuurlijk wel waar. De fantasies laten pol. Twee mannen en een vrouw in een caravan. Is er nog een andere vrouw bij? Oh, je bedoelt of er een film gemaakt is ervan? Ja, dat weet ik niet. Nou, die vrouw was 46 en die mannen waren 33 en 38. Maar ja. En? En? Ja, nee, het vervolg en? is er niet. Maakt dat toch uit of zo? <laughs> nou ja, dan, dan, dan, dan is die vrouw misschien een wat, wat, wat, wat oudere vrouw die niet geschikt is voor. Uh, een leuke film of zo. Het okay, is natuurlijk altijd wel spannend. Je denkt, twee mannen en een vrouw in één caravan... en die waren... Nou goed, die hebben het meegenomen. Ik hoop dat ze er veel plezier aan gehad hebben. Dat ze het netjes hebben achtergelaten. Het dus is net als een huisje huren. Trok. Zo is het ook alweer. Maar goed. En vandaag ook nog in de krant te lezen... alle wetenswaardigheden. Ik zit even te kijken wat er nog... Op. Oh ja, er stond een stukje over een jongen... die als jongste de wereldreis wil gaan maken. Een tiener. Het gaat over de jongen Travis Lutglow. Rutlo, hij, hij is op jonge leeftijd van 12 is hij begonnen met vliegen. Hij wil de jongste piloot worden die in zeer korte tijd de wereld wil rondvliegen. Hij heeft een leeftijdsgenootje, een Amerikaan, uh, uh, Mason Andrews. Uh, die is recordhouder. Hij vloog namelijk in 2018 al in 76 dagen de wereld rond. En hij moet opschieten. Hij wordt bijna 19. Dus hij moet wel uh, een vaart maken. Als hij de jongste wil zijn. Als hij de jongste wil zijn. Doet, ja? Ja, die ja. de wereld rond. 12 jaar en dan al vliegles. Uh, uh, wat gek. Ja, met de auto mag het pas met je 17,5. Met vliegen mag je al 12 dus. Ik weet niet, is dat ja, maar niet waar je er al of bij is, Als jij uh, je zoontje even de stuurknuppel in handen geeft. Dat mag wel. Terwijl jij me eigenlijk een soort les geeft, Ja, waarom niet? Ja, je hebt gelijk. Ja, ja, op. Ik heb ook gedaan met het mijn dochter meeste... achter te sturen met auto. Ja. Dus volgens mij een beetje zelf, dat is niet zo erg dan. Ja. Nee, nee. nee, ja. nee. Oké, okay. okay, ik ben okay, met je. Oké, dames en ja. heren. Goedemiddag, je wordt tienjarig. jarig. Ja, de man begon natuurlijk bij Oasis. He's in a fucking band, zei Liam Gallagher. Toen ging ze met Russie uit elkaar natuurlijk. Hi, Flying Hi, Flying Bird. Noah Gallagher. Hij Flying Bird. Oh, mooi dit, hè? Gemijnerd. Fallen Angel, a.k.a. Broken Arrow. Ik heb je wel verteld waarom je hem vandaag. Ja, natuurlijk. Hij is vandaag jij. Ja, hij wordt vandaag 54... Hij uh, is ooit begonnen met de Oasis natuurlijk, met Liam zijn broertje. En, uh, nou, ze waren ooit maar een Inspired Carpets concert. Inspired Carpets is echt is Niet muziek om dat zeg maar zo op de radio te gooien, maar ook wel zware gitaarmuziek. En uh, toen raakte ik in contact met de platenbaatschappij, uh, met een baas. En toen zegt hij nu, ik kan ook muziek maken. Dat is in 92, hè, voor de Oasis nog. Ik kan echt uh, goede muziek maken. Ik heb wel 50 liedjes geschreven. En die platenbaas, nou dat wil ik wel eens horen dan. Kom maar eens even langs. In de had hij me zes liedjes geschreven. Mrs. liedjes zijn uiteindelijk natuurlijk op Definitely Maybe gemaakt. Uh, dat was het eerste album van Oasis. Maybe was dat ook uh, een van de liedjes die hij al gemaakt had. Definitely Maybe was het uh, ja. album. Maybe. Nee, je moet ook. Uh, nee, dat dat, dat. dat was. Je uh... hoorde ik vanochtend bij CFM. Ja klopt. Ja, Wonderwall was dat. Wat een zijklaat. Dat is die van hun. Ja, die dus, natuurlijk is die van hun. Wel. Zeg, maar ja, okay. natuurlijk ja. Dit is van hun. Ja. Dat is, dat is de grootste. Dat is de grootste. Ja. De eerste keer, ik weet niet wat, er een singeltje bij. Toen zaten we nog in de, in de, in de, in de noem je het een, de watertoren, weet je, ja. de, de bunker, staat ja. namelijk het altijd. En toen draaide die plaat, En ik, wat een zijkplaat gewoon, echt dit ook, weet je? wel. Maybe. Het jankt ook echt hierop gewoon. Je hebt het echt wel een verkoper, hoor. Yeah. Het is een heerlijk nummer. Maar, maak het voor yeah. mij ook een zijkart. Maar goed, dan? de rest van het album was wel leuk. Hey, maak But, het voor mij dan ook een zijkart. Nee, dat nee die dat plaat niet. leuk vind. Nee, maar het is jankt zo. En daar was ik niet zo fan van. De rest van de album was wel leuk natuurlijk. Van, uh, maar ik Hall vind wait, gewoon dus. de muziek erachter... dat vind ik gewoon lekker ook. Van, uh, de, de, de, de, die intro Moet was wel. gewoon lekker stevig. Ja, oké. Okay. ja, dat wat, ja dat, Ik denk dat dat wel de kracht van deze plaat is. Ik hoor geen gitaar hoor. Ik hoor alleen een uh, shallow hoor ik. Ja, maar ik vind hem wel... Uh, de, ja, of de bas. de... Bus, of de, de, de, de, de het slagwerk. <coughs> het slagwerk. Nou, goed. Ja, zo weet je toch? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja, dat is, ik vind het grappig. Nu, je dit. Maar goed, niet, uh, niet meer dan uh, de helft van het nummer. Dan zet ik hem uit. Maar goed, uh, oh, Noël. Nou, Noel, ja. uh, 54 hoort hij vandaag. En hij maakt nog steeds hele goede muziek. Solo, hè. Echt, vind hem solo. Echt veel beter. Gewoon die hele, hele... ooit-periode, oh, Vergeet het, joh. Goed, straks nog meer verjaardag in tweede geval in het radioprogramma. Yes. Nou, kom erop met het onderzoek dan. Ik ben wel even nieuwsgierig. Ja, Waar de... gaat dit dan over? Nou, in Drenthe worden de meeste grote condooms besteld. En daar staat oh. het tussen haakjes, deel ons niet om kleine te vragen. Nee? Dat blijkt uit een uh, nationaal condoomonderzoek uit 2019. Het is wel even voor corona, en toen konden ze nog kijken. Fladderveen in de gemeente Westerveld spant volgens het onderzoek de kroon. Wie wonen daar in Vlederveen? En er uh, zijn in totaal 10.000 bestellingen onder de loep genomen. En na Drenthe worden de meeste grote condooms besteld... in respectievelijk Gelderland en Noord-Brabant. En de inwoners uit de provincie Limburg bestellen vaak de kleinste rubbertjes. Oké. Okay. Maar ook in Noord-Holland en Utrecht worden relatief veel kleine condooms bezorgd. Maar ja, weet je, ik denk, ze zijn toch rekbaar? Dat maakt toch allemaal helemaal niet uit? Ik heb eigenlijk nooit op de maat gelet, hoor. Ja, maar ja. Is dat gewoon allemaal indruk te maken op de cashier? Doe ja. mij maar die extra grote. Extra, extra large. Extra large. Met, met extensions. En dan zegt zelfs van, is het voor je hond of zo? Nee, of te zeggen dan in de zaal van, meneer... Meneer Jansen, er is weer iemand naar Extra Extra Large. Heb je ze nou besteld? Zo, weet je, zo. Ja. ja. Wat, meneer e d ze al besteld. De, de, de bekende, wat kosten die condomen? Nee, goed, uh, dus <laughs> ja, ik snap ook niet waarvoor je elke nedermaat moet vragen. Dat is zeker waar. Nou goed, dan, dan als ze toch op dat gebied zijn. Je had toch yeah. een brief erover? Ja. Yes, yes, yes, Over uh, ja. de grote, oh, die, dat heb je ook al even gezien. Kijk, ja, als we ja, toch je, alles over ja, penis vond, hebben, kom niet erop op. ik moet te ver gaan gewoon. Ja, vind je dat ver gaan? Okay. Ja, er was een nieuw onderzoek gedaan... Over mannen met een grote neus hebben een grotere penis. Ja, het is inderdaad gebleken dat het zo is. Ja. Yeah. En uh, er was een sterk verband tussen de slappe lengte van een penis en zijn erecte lengte. Die, die was inderdaad ook zoals ze dachten. Ja. Yeah. En uh, een wetenschapper heeft dus uh, allerlei kadavers. Dat vind ik nog het uh, spannend. Dat uh, huh. zijn dus uh, dode mensen zijn onderzocht. Oké. Okay. En het bleek dat mannen met de grootste noos, neusen hadden een gestrekte penislengte van tenminste 13,42 centimeter. Die slappe toestand. Uh, negen, nou ja, dat, dat trok ze nog een beetje verder omhoog of zo. Wat een ontzettend opwindend bericht. Dick. Opwindend ik, onderzoek. Ik, we gaan richting de porno. Hebben we het over lichaam op cadavers? Op ja, maar ja, dat kadavers. <laughs> ze hebben de stoffelijke overschotten van 125 mannen van middelbare leeftijd. Hebben ze onderzocht binnen drie dagen na hun dood. Want ben je dood, dan zit ze een beetje aan je jonge heer te trekken. Krijgt die man er zelf een grote penis van om dit te doen of zo? Wat een onzin ja, zegt. Dat is toch geen gereedschap waar je mee werkt dan? Met zo'n slap <laughs> ding, wat is je hangt. Ja, je bent dood, nou, je had best wel een grote penis. Ja. <laughs> ja, heb je er helemaal niks aan. Dan gedaan. heb je helemaal niks Nee, Dan is het klaar. Dan nee, nee, is het klaar. Nou, ja. is maar ja, het ja, echt het is het is wel bewezen hier. dat het zo is. hè? Dat aan die naast het mannen herkent men zijn Johannes. Nog één keer? <laughs> Aan die naaste Eyne Mannes. Ja? Er uh, herkent man zijn Johannes. <laughs> Met deze woorden eindig ik het eerste uur van dit <laughs> programma. Echt een hele belangrijke informatie. Dit is echt een, een schattende reus. I've been yes. going out of my mind. <middels> Because you give me way too much adrenaline. Hold the line. I heard a little bump in the night. Yeah. Always good on paper, on occasion we collide, we collide okay. I'm finding it hard to pass the time without you Skins okay. You spell it all out in black and white I'm down, you've got something dark